Dat zegt de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken. Ze zei vandaag dat ze zeer bezorgd is over de uitslag van het referendum. Elke maatregel die de integratie van verschillende culturen beperkt... betekent een bedreiging voor de nationale veiligheid. De minister zei dat in een vergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Met een meerderheid van ruim 57 procent... spraken de Zwitsers zich zondag uit tegen de bouw van nieuwe minaretten. De hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten noemt het verbod duidelijk discriminerend. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kant met een grote achterstand. Het aantal zaken dat nog wacht op behandeling stijgt dit jaar met 15.000 naar 115.000. Het Hof in Straatsburg is de laatste rechtelijke instantie waar Europeanen terecht kunnen... als ze vinden dat de mensenrechten geschonden zijn. Meer dan een kwart van de achterstallige klachten gaat over Rusland. Daarna volgen Turkije en Roemenië. Om de achterstanden in te halen wil het Hof minder rechters op een zaak zetten. Rusland heeft dat steeds tegengehouden, maar lijkt nu overstacht te gaan. De effectenbeurzen zijn vandaag wereldwijd flink gestegen. Dat komt voor een deel door de afnemende zorgen over de financiële problemen van het staatje Dubai. Het stelde de beleggers gerust dat de investeringsmaatschappij Dubai World... een deel van de noodleidende bedrijven gaat herstructureren. Mogelijk was er ook opluchting over een verklaring van de sheik van Dubai... Hij zei dat zijn emiraat sterk en onbreekbaar is... en dat de critici in de wereld er niets van begrijpen. De beurzen profiteerden ook van gunstige cijfers... over de Amerikaanse en Europese economie. De Amsterdamse beurs sloot ruim 3 hoger. Het weer droog en bewolkt. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen regen, het wordt al ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest...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 To say, you better work. This is CFM Radio en ik spreek vandaag met Joost Brand. Joost Brand uh, is from uh, Stichting Quattro BT. Zeg ik dat goed, uh, Joost? Nou ja, yeah, Stichting, <laughs> ik, noem het, ik noem het zelf geen Stichting. Okay. Het is een, een ja, bedrijfje eigenlijk. We mm -hmm. geven conditietraining op het strand, in okay. de duinen en op de boulevard in Zandvoort. En hoe lang doen jullie dat al? Is het iets nieuws?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 with Sega, but I to be...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 Oh, ik denk binnenzantwoord? Um, bedoel je de het sport, de conditietraining ja. of, of, het idee? of het idee? Ja, dat zou kunnen, maar ja, wat dat betreft weet <laughs> ik niet of we daar uh, aan toe zijn, nou, want uh, ja. dan zou ik echt mijn opleiding aan de kant moeten zetten. Zou leuk zijn, maar ja, ja goed. Want ik zag toch ook daar bij de rotonde van de Unicom staat een bord, 30 minuten bewegen ja. per dag, dat komt van het Rijk? Of, of ja, is... dat denk ik ook, ik weet heel ook echt niet waar het vandaan komt, maar... Uh,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 Drie van ons zijn er 19 en er 21, dus we zijn nog wel onder de 25. Ja. Dus daar komt je goed in aanmerking voor. Gaan we doen? Ja, ja, ja. Maar ook de mensen die meedoen met jullie, zijn aan die leeftijd gebonden of zijn jullie voor alle leeftijden? Nou, oorspronkelijk was het idee eh, dat wij ondersteunende conditietraining, slash fitheidstraining zouden gaan aanbieden. En eh, met ondersteunend bedoelen we dan eh, training voor sporters.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 FM. I, I, I, Samen met zijn vrienden. En uh, hoe heet het bedrijf? Uh, Quattro BT heet ons bedrijf. Uh, we geven conditietrainingen. Uh, ja, op het strand inderdaad. Stand, en in Boulevard van Zandvoort. En uh, hoe zijn jullie dat bedrijf gestart? Moest je ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Hoe heb je dat allemaal praktisch uh, gedaan?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 met coördinatieladders, dat zijn ladders die je op de grond legt en daar uh, nou, kan je van alles mee doen. Mooi. En dat uh, kan ook prima in lantaarn, uh, om ja, lantaarn verlichten. Okay. Uh, dus dat is gewoon op de Zuidboulevard bij die strand. Ja, ja. Want waar verzamelen jullie? Welke strand We verzamelen altijd uh, bij uh, waar in de zomer het strand het Havana staat. Dus dat oh, is echt het ja. uh, uiterste zuidelijke puntje op de boulevard. Ja. Um,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 De, uh, en in ieder geval en, en selectiespelers van uh, de Zandvoortse Tennisclub uh, te benaderen om uh, bij ons loopscholing uh, te komen volgen. Veel van, uh, van, die, uh, van die spelers, uh, hockey of daar ook nog naast. Dus vaak uh, schort het niet aan het uithoudingsvermogen. Nee. Maar, uh, maar kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie, uh, ofwel uh, algehele looptechniek, daar kan nog een hoop aan uh, verbeterd worden.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 Uh, of er is een andere reden waarom, ja. waarom ze niet in een groep willen trainen. En juist dan uh, uh, zou diegene met een van ons uh, een uur hmm. gewoon één op één kunnen trainen. Uh, ja, dat, uh, dat zeker absoluut. Ja. En voor de rest tijdens de groepstraining hebben we ook veel ruimte voor uh, persoonlijke aandacht. Ja, omdat je met omdat we staan bent. met z'n vieren voor de groep. Ja. Hoe groot is een groep meestal? Zit dat uh, een bepaald aantal gebonden? Uh, nou, de groep varieert nu. Uh,